Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. KLM dreigt miljarden aan steun mis te lopen. Het heeft allemaal te maken met bezuinigingen die KLM moet doorvoeren. Daar moest uiterlijk om 12 uur vanmiddag een akkoord over zijn. Maar de pilotenvakbond is het niet eens met de plannen... En er hangt nogal wat van af, zegt verslaggever Bart Kampaus. De inzet van dit hele spel is die staatssteun die het kabinet bereid is te geven aan KLM. Uh, om KLM overeind te houden in deze moeilijke coronatijden. 3,4 miljard euro maar liefst. Maar daartegenover moet dan dus wel staan dat KLM flink de broekriem aanhaalt. In ruil voor de steun wil KLM bezuinigen op de salarissen. Het vliegpersoneel zou nog jarenlang geld moeten inleveren. De Franse politie heeft nog eens twee mannen opgepakt in het onderzoek naar de aanslag in Nice. Daar doodde een man donderdag drie mensen in een kerk. Een van de mannen die nu opgepakt is, zou de dag ervoor nog contact met de dader hebben gehad. Eerder werd al nog iemand opgepakt. In de duinen bij Bergen in Noord-Holland wordt op dit moment gezocht naar Sjao uit Herugowaard. Een meisje van 19 liep woensdag weg van huis en is in de buurt van het duingebied gespot... Aan de zoekactie werken 70 mensen mee, vertelt de politie. Enkele tientallen mensen van het veteranen Search Team. Mensen met een militaire achtergrond. Daarnaast een aantal politiemensen. Boswachters die hier ons als gastheer door het duingebied leiden. En we gaan met die groepen gaan we structureel stukken duin uitkammen. De politie weet nog niet precies waarom het meisje is weggelopen. Maar ze denken niet dat, het, dat ze het slachtoffer is geworden van een misdrijf. En het is vandaag Halloween. Steeds vaker gaan kinderen dan in enge outfits langs de deuren om te trick-or-tweeten. Maar dit jaar raden de veiligheidsregio's vanwege corona dat af. In Blarikum in Noord-Holland vinden ze dat het gewoon moet kunnen. Deze ouders hebben er zin in. Ja, ik heb er zin in. Absoluut. Mondkapje op. Gewoon met de huidige coronaregels moet dat makkelijk kunnen. Ik bedoel, als wij hier op pad gaan, dan zijn er misschien... Vier of vijf ouders uh, nou, die kunnen prima voor elkaar afstand houden. En die kinderen ja, die, die, die vormen geen gevaar, dus die uh, kunnen gewoon lekker snoepjes uh, verzamelen. Waarom niet? Zeker als je zeg maar, het snoep neerzet, een paar stappen achteruit zet en ze kunnen het pakken. Gewoon die, die blije gezichten van die kinderen, ja, dat is fantastisch. En ze hebben er ook nog aardig weer bij. Droog, soms wat zon en een graad of 16. Vanavond wel wat regen vanuit het zuidwesten. Morgen ook nat en ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt een beetje vertraging op de N200 vanuit Amsterdam naar Halfweg. Langzaam rijdend verkeer tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties... in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 In hier de ja, Neezus de, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Jezus ja, de Neezus de, dan is het altijd goed. Jezus ja, de Neezus de, Jezus ja, de Neezus de, Jezus ja, de nee, ja, nee, De geschiedenis van twee oude mensjes.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 Calepso ai, Calepso ai, Calepso Italiano. Calepso si, Calepso si, Calepso Siciliano. In de havenbuurt van Santa Monica woont de lieve schat, ze heet Veronica. Zij kan dansen als een ballerina. Iedereen vraagt aan die signori. Calypso AI, Calypso AI, Calypso Italiano Calypso C, si, Calypso SI, Calypso Siciliano Calypso AI, Calypso AI, Calypso Italiano Calypso C, si, Calypso C, si, Calypso Siciliano In de lente trouwde zij Antonio Het werd een feest met zang, muziek en vino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 Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar voet met persie ons goed met persiel schoon moet bouwen. In het huwelijk beste mei, dan win je het altijd met persiel en verdraagzaamheid.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 als je ziel schoon moet houden in het huwelijk, beste meid, dan wing je het altijd met perzien en verdraagzaamheid. Moderne jonge meisjes, zo'n boos kan gauw op stuk gewassen boertjes wie krijgt de schuld? De vrouw. De wetenschap brengt uitkomst, wees dus niet langer sloop. Met stuk gewassen woordjes en met een warme stoof.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 Duizend gele, duizend rode wensen jou... Als de lente komt, dan stuur ik jou. Wil me Amsterdam! Als de lente komt, pluk ik voor jou. Wil uit Amsterdam. Als ik wederkom, kom, dan breng ik jou. Wil me Amsterdam. Duizend gele, duizend rode wensen jou. Tulpen uit Amsterdam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 dat die mondkapjes nog wel even blijven. CFM's antwoord, we gaan door met muziek. Want daarvoor zit er natuurlijk aan uw radio gekluisterd. Louis Nees. beter bekend als... Nou ja, niet beter bekend. Hij is geboren als Ludwig Adel Maria Jozef, roepnaam Louis Nees. Geboren in Gierle op 8 augustus 1937... en overleden in Lier op 25 december 1980... was een Belgische zanger en een voorvechter van het Vlaamse lied... en de Vlaamse kleinkunst... Het nee, voeling voor sterke nummers en kwaliteit... en zijn karistieke, karakteristieke, diepe, warme stem... maakte hem tot een van de bekendste Vlaamse zangers. En hij is de broer van Corrineef. En zijn bekendste liedjes zijn mijn vriend Benjamin... Magrietje, OO, Ik heb zorgen, aan het strand van oost en Jennifer Jennings, Martine Laat ons een bloem... en Annelies uit Sas van Gent. Nou wordt die andere grote Nederlandstalige neef nu op de lokale omroep CFM Zandvoort met Margrietje de rozen zullen bloeien. Ach Margrietje de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer, door je trouwens.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 Tot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 Een goede vriend en je zit in een café Daar heb je veel gedronken, want je dronk er wel voor twee Je voelt je dan zo zweverig en duizelig in je hoofd Dan brengt je vriend je veilig thuis, hij had het je beloofd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 en wanneer die nou precies geboren is, dat is al bij een beetje twijfelachtig.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 Holland, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw,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 Zitten aan de bar en zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet. Eentje, pros, pros, bos, kamerad, pros, kamerad, pros, pros. Kamerad, pros, pros, pros, pros, pros, pros. We nemen er nog eentje, daarom pros. Pros, bos, kamerad, pros, pros, kamerad. Pros, pros, pros, pros, bos, pros. We nemen er nog eentje, daarom pros. Ik wist ook niet wat aan die eerste dag dat zoiets heet was ook een paard te De allermooiste voor mij dan is mijn roosariek. De mooiste naam die heeft zij, van zij de Zodra ze mij had gekust. Marie en daarvoor de havenzangers met de face medley van onder andere Vogeltje Wat zing je vroeg?